Doorald meegens met het NOS-journaal. De schuldeisers van de HEMA hebben een akkoord gesloten over de schulden van het bedrijf. Een deel van de bedrijfsschuld wordt omgezet in aandelen. In ruil daarvoor daalt de schuld van 750 miljoen euro naar 300 miljoen euro. De schuldeisers worden, zodra de overeenkomst is afgerond, volledig eigenaar van de HEMA. Daarna willen ze de keten doorverkopen aan de hoogste bieder... In 2018 werd de HEMA overgenomen door investeerder Marcel Boekhoorn. Het lukte hem gisteren niet om een akkoord met de schuldeisers te bereiken. In april en mei zijn er ruim 200 meldingen binnengekomen van fraude... met regelingen die gelden vanwege de coronacrisis. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken... naar berichtgeving in het AD. Sinds begin april ontvangen 123.000 werkgevers steun... om de salarissen te kunnen doorbetalen. In totaal 8,7 miljard euro. Maar er zijn bijvoorbeeld bedrijven die geld kregen... terwijl ze al voor de coronacrisis geen salarissen meer betaalden. Ook zijn er gevallen bekend van personeel dat ondanks de steun... toch geen salaris kreeg. In China zijn 49 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Bij het grootste deel van de patiënten is een verband vastgesteld... met de uitbraak op een markt in Peking dit weekend. Voordat het coronavirus zich daar ging verspreiden... was de stad 55 dagen coronavrij. De markt is gesloten... En een aantal woonwijken is in quarantaine geplaatst. Mensen die op de markt zijn geweest worden onderzocht. Voormalig tv-presentator, televisiemaker en journalist Aad van den Heuvel is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was al geruime tijd ziek. Van den Heuvel werkte voor het KRO-actualiteitenprogramma Brandpunt. En het satirische consumentenprogramma Ook Dat Nog. En verder was hij jarenlang presentator van de Alles is Anders show. Aad van den Heuvel was 84 jaar. Het weer in het noordoosten. Nog lang kans op buien. De rest van het land droog met soms wat zon. 19 tot 24 graden vandaag. Aan het eind van de middag volgen opnieuw buien vanuit het zuiden. En ook de dagen hierna is wisselvallig weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 minuten over tien. Wat moet ik er eigenlijk over zeggen als ik dit nummer gedraaid heb? Uh, mixed feelings heb ik erover. Want uh, deze weekend of dit weekend werd er bekend dat de Britse media hebben gemeld dat... Penny Lane, de, uh, de straatnaambordjes van Penny Lane zijn beklad. Uh, er waren een aantal activisten die hebben uh, daar uh, nodige problemen mee. En dat heeft alles te maken omdat verondersteld wordt... dat het over de Britse slavernij uh, gaat. En daar uh, wordt dan een verwijzing uh, gemaakt naar Joe Penny. Dat schijnt dan een slavenhandelaar uh, te zijn. Maar wat nog veel erger is... Uh, het straatnaambordje waar ook de handtekeningen van de Vier Beatles op staat... is ook beklad. En dat is vandalisme, vrienden. En dat uh, is, ja, uh, natuurlijk... Het, het, het gaat natuurlijk over het uh, racisme in de wereld... en dat dat aangepakt moet worden. Natuurlijk, dat, dat is zonneklaar. Maar, zo wordt uh, gesteld, is uh, dat je dan niet zomaar even wat straatnaamborden moet uh, gaan bekladden. Zeker niet als het uh, gaat om de handtekeningen van de vier Beatles... Um, het Internationaal Slavernijmuseum in Liverpool gaat uh, onderzoek uh, doen of dat ook inderdaad uh, het geval is. Want burgemeester Joe Anderson die zegt dat uh, zegt de beschadigingen te betreuren. En hiermee worden de discussies rond Black Lives Matter in Liverpool niet vooruit geholpen, zegt hij aan de BBC. En dit gaat niet enkel over straatnamen. Dit gaat ook over de manier waarop we fundamentele zaken kunnen veranderen die ongelijkheid en achterstelling in onze stad veroorzaken. Dat is het commentaar van... Joe Anderson. Maar er is nog meer, want ik heb uh, van de week, uh, of zaterdag heb ik dat uh, natuurlijk geplaatst. Mijn oudste zus, die heeft daar ook ge gewoond. Uh, of tenminste in de buurt. Heeft daar ook gewerkt en weet dus ook veel van de stadgeschiedenis. En uh, zij zegt, mijn oudste zus dan, uh, die zegt dat uh, Penny Lane misschien uh, inderdaad uh, wel vernoemd is naar slavenhandelaar James Penny... Hij was in de tijd inderdaad beschouwd als een oprecht burger die bijdroeg aan de welvaren van de stad. Slavenhandel is een historisch feit dat in de tijd geaccepteerd werd in dat systeem van normen en waarden. Geschiedenis heeft onze perceptie van dit gegeven veranderd en nu vinden we het allemaal iets dat verworpen en uitgeroeid dient te worden. We kunnen achteraf de geschiedenis niet veranderen en kan ook geen enkele logische reden bedenken waarom je een straatnaam, bordje of een standbeeld vernield van iemand uit dat Tijdperk. Je kunt het toch gewoon weghalen als je dat soort aandenkers en monumenten niet langer accepteert. Vraagteken. Wat ik veel belangrijker vind, dat is nog steeds de quote van mijn oudste zus is dat we allemaal iets doen aan moderne slaverij... zoals mensen in Bangladesh en India. Meest vrouwen en zelfs kinderen die werken in kledingateliers... zonder ventilatie, daglicht, brand en nooduitgangen... voor een salaris dat zelfs voor die landen niet genoeg is om eten op tafel te brengen. Deze industrieën zijn ontstaan uh, zodat wij het Westen t-shirts kunnen kopen... voor 5 euro bij de Zeeman en de Hema. Het doet mij afvragen hoeveel van die protesters kleren dragen... gemaakt door mensen in omstandigheden van de slavenarbeid. Het zouden bijna mijn woorden kunnen zijn uh, in dat opzicht. Maar goed, uh, dat uh, zeggende heb ik hier een statement afgegeven. Uh, omdat ik vind dat je met je handen gewoon van cultureel erfgoed uh, af moet blijven. En niet alleen dat... Het heeft uh, te maken met een stuk geschiedenis. En dat is dan ook een donkere zijde. En die kan je dan maar beter verteld worden als het er gewoon nog staat. Ja, zo simpel denk ik erover. Maar goed, wie ben ik? Ik ben alleen maar een uh, burger uit Stansvoort. Uh, ik presenteer een radioprogramma tussen 10 en 12. En wat zit erin in dit uh, programma? We hadden dus net de Beatles met Penny Lane. Uh, straks om half elf gaan we praten met uh, Jelmer over uh, het nieuws van uh, de laatste... Uh, 24 uur misschien wel van het hele weekend. Dat is een koper. Dan is het, uh, het is een hoogkoper gehalte. Dat uh, ga ik je nu alvast uh, vertellen. Want de volgende koper heet Maike. En die gaat om kwart voor elf vertellen over de kansen van een hospice. Want er stond weer uh, een artikel in het Haarensdagblad uh, vanmorgen. En dat is de reden voor een van de mensen die dus daarachter zit. En dat is uh, Maaike Koper. Die heeft uh, zich hard uh, gemaakt voor de hospice in Zandvoort. Maar dat staat waarschijnlijk volgens dat bericht een beetje op losse schroeven. Dus dat om kwart voor elf. Dan gaan we in het tweede uur nog eens een keer even dunnetjes het interview met Gert-Jan Bluis. Wat wij afgelopen vrijdag, Jelmer en ik, hebben gehad. Over die Waterdoor. Gaan we nog een keer overnieuw doen. En dan uh, is het. Uh om um, half twaalf de beurt aan Big Boskamp en dan is het alweer bijna denk ik twaalf uur want als Boskamp klaar is dan is het meestal kwart voor, kwart voor twaalf dus. uh, en dan uh, is het alweer twaalf uur en dan is dit uh, ook alweer voorbij maar goed we gaan ook uh, even wat uh, leuke muziek draaien country muziek wel te verslaan Stevie May Robin en dat nummer dat heet Out of the Blue care for our mistakes We're laying at our feet But suddenly you hit the break Little did I know You made up your mind Tell me where was I when you decided We should be friends En dat uh, bracht de tijd op uh, nou uh, bijna tien voor half elf. Daarvoor hoorde je uh, Out of the Blue van Stevie May Robin, Een uh, Nederlandse band uh, die country brengt. En uh, dat uh, moet je ook maar durven in deze tijden. Dus wat dat er gaat uh, gaat het uh, wel de goede kant op. Uh, met het Nederland muziekland. Tenminste, als je uh, goed je best doet om het te willen vinden. Want uh, dat is uh, wel een voorwaarde. En daarom uh, ben ik ervoor om dat ook uh, door te geven. Want we zijn eh, tenslotte een doorgeefluik. Als radio zijnde muziek uit wat uh, langer uh, geleden. Tidio met Kamelang. Dat hij uh, verder op dit jaar nog een album uit uh, gaat brengen. Deze Joey Vriend uit horen. Dit weekend is deze single van uh, zijn hand uh, verschenen. There for You, uitgebracht bij King Forward Records. Dat is een label ergens in Volendam. Maar goed, wat, wat dat er gaat... hebben ze daar wel een neus voor. Goede muziek. En uh, dit is er dus één van. Uh, straks in het volgende uur ook nog een, een nieuwe single... die ik afgelopen donderdag al heb gedraaid... bij Alternative FM. Maar die ga je nu ook straks horen hier in deze uitzending. Want hij is goed genoeg om ook in de ochtend te, te laten horen. Net als deze van Joey Vriend. En daarvoor hoorde je Tidio. Dat is een nummer uit 2001... Um, dat is ook alweer uh, 19 jaar terug. Dus daarom zeg ik, het is al een flinke afstand uh, geworden. En als we het toch over historie hebben. Ja, leuk bruggetje. Maar wel leuk. Uh, leuk is anders. Want uh, de historische Grand Prix. Dat is uh, net koud uh, gewoon uh, erop gezet. Staat een kwartier uh, erop. Uh, gaat uh, dit jaar zonder publiek uh, worden afgewerkt. En dat is een. Flink is het domper voor de mensen die van historische raceauto's houden vanwege de huidige situatie, zo vermeldt het bericht. Rondom het coronavirus heeft de organisatie moeten besluiten om de negende historische Grand Prix van Zandvoort zonder het publiek te laten plaatsvinden. Tevens zal het programma enkele aanpassingen krijgen. Zo gaat bijvoorbeeld ook die populaire parade door het centrum dit jaar niet door, maar het hoogtepunt keert terug in 2021 omdat het op dit moment onduidelijk is in welke mate het virus effect heeft op de druk bezochte buitenevenementen... ...heeft de circuit Zandvoort Veiligheidshalve moeten besluiten om het evenement zonder regulierpubliek te laten plaatsvinden. Het is een moeilijk en lang overwogen besluit geweest, maar de gezondheid van de fans en bezoekers staat volgens het circuit op pole position. De organisatie onderzoekt op dit moment de mogelijkheden... voor het livestreamen van het evenement. En fans die reeds stickers voor dit evenement hebben besteld... worden in de periode van 12 tot 22 juni... persoonlijk via de e-mail geïnformeerd over een aankoop. Nou, uh, ik weet niet of Jelmer daar straks ook nog wat over te zeggen heeft. Dan heb ik nu alvast dat stuk alweer voor hem weggekaapt. Uh, Ga ik nog even fijn een plaatje draaien. Plaatje? Ja, het is een cd'tje in ieder geval. Van Treintje Hooghruis... Toen nog samen met broer cheert actief in Total Touch. Binnen jaren negentig kwam dit van het weet al uit. Nummer dat heet Somebody Else's Lover. nog eens tijden dat ook uh, dit nog uh, behoorlijk doordrong tot uh, de hitparades. Bovendien heeft deze Total Touch ooit nog eens een keer in het voorprogramma gestaan van Michael Jackson. Ja, zekers. Was daar zelf uh, getuige van. Nergens in 95. Maar toen stond, uh, bestond die groep ook maar net, eerlijk gezegd. Dus wat dat gaat, uh, is dat alweer, uh, nou... Ja, Dan praten we wel al toch alweer over 25 jaar geleden. Dat is bijna het jubileum wat ik uh, hier uh, mag gaan vieren. Want in september zit ik hier 25 jaar bij deze omroep. Ik sta, hier, ik sta nu, maar goed. Um, over um, een hoogkopergehalte uh, gesproken. Want dit, dit uur komen er maar liefst drie voorbij. Tenminste, dit is uh, de vaste presentator voor dit uur. En nu aan de telefoon hebben we uh, Jelmer. Goedemorgen, dat is ook een koper. Ja, <laughs> Goedemorgen. Ja. Ja, ja. En straks uh, krijgen we om kwart voor elf nog een maaierkoper. Over in de uitzending over de hospice. Dus het, uh, ja. het, het wordt uh, spitsuur ja. met, de, met die kopers. Dus, ja. ik, <laughs> ik ga eerst even vragen, wat uh, is er gebeurd dit het afgelopen weekend? Uh, ja, zeker weer genoeg. Maar uh, ik heb het nieuws uit uh, natuurlijk Zandvoort uh, en de, onze gemeente uh, verzameld. Maar ook uh, een beetje een stukje uit de regio. Want daar zijn ook wel uh, dingen gebeurt die van belang zijn voor oh. ons. Uh, dus om, maar om te beginnen gaat er vanaf vandaag een uh, nieuwe noodverordening in vanaf ja. 15 juni. Uh, eigenlijk de grootste verandering vanaf vandaag is dat Nederlanders weer op vakantie kunnen naar verschillende Europese landen en mogen ook buitenlandse toeristen weer naar Nederland toekomen. Uh, ook vandaag openen in het hele land de douche en toiletvoorzieningen op vakantieparken, campings, zwembaden en sportverenigingen. Mm -hmm. Uh, ook, uh, ook dit geldt voor de gecombineerde douche- en toiletvoorzieningen op de stranden. Dus ook uh, in Zandvoort betekent dat weer een uh, nieuwe versoepeling. Uh, dan nog de bezoekersregeling in verpleeghuizen. Die gaat ook eindelijk weer uh, veranderen. Ja, eindelijk mag ik eigenlijk wel zeggen. Uh -huh. Want in een aantal verpleeghuizen is het sinds enkele weken alweer mogelijk om bezoek toe te laten onder strikte voorwaarden. Steeds meer locaties voldoen aan die eisen. En dus mag er ook vanaf vandaag uh, uh, die regeling verder versoepeld worden. En sinds. ...en is in elk coronavrij verpleeghuis mogelijk om bezoek te ontvangen. Uh, indien er één of meer COVID-19 besmettingen zijn in een verpleeghuis... ...is bezoek nog uh, steeds verboden. Behalve in uitzonderingssituaties. In de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden... ...kan een instelling incidentieel afwijken van deze maatregel. Uh, dan nog even over uh, de invloed van het zomerse weer... ...en de maatregelen die in onze regio kunnen gaan spelen... Uh, want gelukkig wordt er ook het aankomende week weer zomers weer voorspeld. In de veiligheidsregio Kennerland gelden al langere tijd uh, in verschillende gemeentes... Uh, ...verkeersmaatregelen, maar ook gewoon algemene maatregelen als het te druk wordt. Bijvoorbeeld richting de kustplaatsen als Zandvoort. Dat er dan bijvoorbeeld wegen of parkeerplaatsen worden afgesloten om uh, de drukte uh, in de hand te houden. Uh, deze maatregelen kunnen nog steeds worden genomen... En zodra deze worden besloten, komt dat natuurlijk zo snel mogelijk op de kanalen van de gemeente zelf. Uh, maar dat in ieder geval even in de gaten houden, want uh, 15 juni is nu weer best wel een grote versoepeling, maar dat betekent nog niet dat, als, dat het ook weer extreem druk mag gaan worden. Dat uh, Nee. Dat wordt nog wel steeds gemonitord. Eigenlijk. Ja, ja, ja, dat, dat vindt 1. Uh, Hugo niet goed, en 2. Mark ook niet. Dus dat zijn uh, de ja. uh, toch En 3. En Ferdinand uh, hij zal er ook wel uh, problemen mee hebben. Dus uh, ja. heb ik en de voornamen van de verantwoordelijke ministers uh, genoemd, in ieder geval. Maar goed, ga door. Ja, ja uh, want de gemeente gaat een verkeersonderzoek uh, starten. Uh, uitgevoerd uh, binnen de gemeente, natuurlijk, op het traject Hoge Weg-Torbekkenstraat burgemeester Engelbertstraat en de Jacob van Heemskerkstraat. Uh, het verkeersbureau Het Verkeershuis gaat het onderzoek uitvoeren... met mechanische telslangen langs de weg hmm. en met inzet van visuele waarnemers. Dus dat zijn gewoon mensen die letterlijk bijhouden, uh, uh, de statistieken bijhouden, zeg maar. Hmm. Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen... in de hoeveelheid doorgaand verkeer op het traject... Hmm. Er worden uh, uitdrukkelijk uh, vermeld dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld van weggebruikers. Dus dit is volledig anoniem. Waarnemers van het bedrijf dragen herkenbare veiligheidskleding en houden zich uiteraard aan de voorschrift van het RIVM. Uh, dit moest ik er even bij melden omdat dat er ook uh, ja, bij stond vermeld. Maar uiteraard gaan we daar ook wel van uit. En ook het onderzoek is gemeld bij de politie, dus die weet er ook vanaf. Uh, dan gaan we even naar de regio, zoals ik al zei. Mm -hmm. Want uh, een paar weken terug hadden we hier uh, in de regio ook al verschillende autobranden. Maar nu is het uh, binnen Haarlem uh, dit weekend meerdere keren aan elkaar gebeurd. Mm -hmm. uh, twee keer in de Zuiderpolder gingen richting het middernachtuur uh, auto's in vlammen op. En ook in de Indische buurt in Haarlem uh, ging afgelopen donderdag uh, uh, uh, woede daar een autobrand. Dus uh, mocht u iemand kennen die daar in de buurt woont... dat zal vast uh, misschien wel het geval zijn... dan vraagt uh, de politie uh, uiteraard naar tips en is op zoek naar getuigen. En uh, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het welbekende nummer 0900 8844... of meld misdaad anoniem uh, 0800 7000. Uh, dan nog even voor de reizigers die uh, misschien voor hun werk vaak uh, naar of via Amsterdam reizen... Want dan moet u even goed opletten, want er gaan belangrijke werkzaamheden plaatsvinden uh, op het spoor uh, tussen dat traject volgende maand. En dat kan nogal voor hinder zorgen, want door een enorme klus op en rondom uh, station Amsterdam-Amstel... ...moeten reizigers volgende maand rekening houden met behoorlijk wat vertraging. Van 14 tot en met 30 juli is het station dicht en kan niemand daar de trein nemen. Het metroverkeer is beperkt, maar tussen Amsterdam-Amstel... En uh, Van der Madenweg rijdt die periode helemaal geen metro. Mm. Uh, de gevolgen voor de reizigers door de werkzaamheden zijn behoorlijk. Van 14 tot 30 juli, dat is bijna een halve maand, is er geen treinverkeer mogelijk... tussen uh, bijvoorbeeld stations als de Belmer Arena. En er is een beperkt metroverkeer uh, tussen Centraal en uh, de Bijlmer... en dan als tussenstation de Amstel... Mm. Uh, dus uh, meer informatie is er uiteindelijk, uh, uiteraard te vinden op de website van NS, maar hou het dus in de gaten en hou er ook rekening mee uh, dat er volgende maand uh, uh, wat hinder kan zijn uh, op het traject die waarschijnlijk ook veel zandvoorters zullen gebruiken. En dat was het? Uh, nou, nog als laatste, ja. uh, dat is een leuk nieuwsje over de bibliotheek. Ja. Uh, tenminste leuk, in ieder geval goed, want ze mogen ook weer open op de gebruikelijke openingstijden zoals dat wij gewend zijn. Want sinds 23 mei uh, was de bibliotheek alweer beperkt geopend. Dat was toen alleen nog op de zaterdag. Maar vanaf vandaag uh, mogen ze ook weer van maandag tot en met zaterdag open. Vanaf hun, uh, op hun openingstijden die u van uh, ze, uh, hun gewend bent. Mm -hmm. uh, de exacte openingstijden zijn uiteraard uh, op de website. Maar uh, nog steeds gelden er de, uh, extra maatregelen dat het niet te druk wordt. En dat er een beperkt aantal mensen naar binnen mag. En ze geven onder andere de tip dat je thuis al van tevoren voorbereidt uh, welke boek je wil lenen of terugbrengen. Uh, zodat je zo uh, dat je niet uh, al te veel tijd kwijt bent daaraan uh, binnen het gebouw, zeg maar. Hm? Uh, de, de horecagelegenheid in de bibliotheken zijn nog wel steeds gesloten. En uh, uh, ja, de organisatie van de bibliotheek blijft zich inspannen om de dienstverlening stap voor stap uit te breiden. En uh, de website bibliotheek.nl uh, biedt u alle informatie hierover. Oké, okay, en dit is dus het ja, uh, nieuwsoverzicht zo. zoals, ja. die, uh, zoals we dat uh, van jou uh, gehoord hebben. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, helemaal goed. Nou, dan gaan we morgen verder praten. Je zoekt en je struikelt. Je Everything can change We try to make it work But nothing feels the same It's hard to find the words When trying to explain A feeling of loss When love is what we gain de buurt. En het gaat over... Ik moet toch wel even mijn mondje houden, want ze was nog niet helemaal klaar. Het gaat over haar zoontje Wieberen en dat jongetje dat heeft van alles en nog wat. En dan besef je eigenlijk dat toch er niks beters bestaat dan onvoorwaardelijke liefde voor dat een klein ventje... Uh, van een mannetje van een jaar of uh, wat zal het zijn, twee, drie. Uh, daar heeft zij een liedje over geschreven. Goed, we gaan uh, even serieuze uh, zaken aanpakken. Want uh, ik las uh, vanmorgen uh, in de krant... dat uh, de hospice, de, de plannen voor een hospice in Zandvoort... Uh, waarschijnlijk niet doorgaan. En aan de telefoon hebben we raadslid... en uh, eigenlijk ook fractievoorzitter van de Partij van de Arbeidsantwoord... Maike Koper. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. ja. Want uh, jij bent een van de mensen die zich daar hard voor gemaakt heeft. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Uh, ik, ik heb een echo. Kan ik oh. er iets aan doen? Nou, het, het, het, het, dat zou uh, ge gewoon goed moeten zijn. maar... We okay. nou, ah, nou. Uh, proberen het. Ik hoor het mezelf uh, terug. Dat geeft niet. Nou, in, in die zin, uh, uh, als het gaat om de palliatieve zorg in zijn geheel. Uh, heeft Alice en Penius. Uh, Ooit een, een petitie gestart, uh -huh. eind, eind 2018. Want de palliatieve zorg uit Huis in de Duinen zou verdwijnen uit Zandvoort. Uh -huh. En dat werd echt massaal ondertekend. Hier. Uh, iedereen wilde heel graag binnen de gemeentegrenzen uh, kunnen sterven. En um, van daaruit hoorde ik ook de geluiden over uh, een hospice. Uh, er was te weinig zorg op maat, zowel thuis als een plek. ...waar je echt kunt, uh, je laatste weken, uh, uren door kunt brengen op je eigen manier. Mm -hmm. uh, en dat heeft uh, mij uh, doen besluiten om als, namens Partij van de Arbeid een uh, motie in te dienen... Mm -hmm. ...bij de begroting om het college te, te vragen om hier uh, een plan van aanpak voor te maken. Ja. Ja, dat is, ja. Dat, is, dat is volgens mij ook uh, gekomen, dacht ik, of niet? Ja. Ja, hè? Nou ja, wat, wat we nu terugkrijgen, de Raad Informatiebrief, want daar heeft Heimsdagblad het uh, uh, verwijs daarna, uh, hebben, voor het weekend is die uh, uitgebracht, uh -huh. is dat er onderzocht is op welke wijze dat gerealiseerd kan worden uh -huh. en uh, wat er moet gebeuren. En het gaat over twee dingen. Het gaat over uh, hospicezorg. Uh -huh. En dat, dat zijn vrijwilligers, uh, getrainde vrijwilligers die de mantelzorgen thuis. Kunnen, kunnen ondersteunen, uh -huh. zodat iemand in eigen huis waardig kan sterven... en dat uh, uh, ja, daarbij ook uh, de nodige zorg thuis uh, kan, kan helpen bieden. Uh -huh. en, en, en het gaat over uh, een locatie echt, met bedden... Uh -huh. voor mensen die niet thuis kunnen of willen sterven... die dan uh, in een hospice... Uh... Uh -huh. Nou, als het gaat om uh, dat laatste... Uh, uh, ...Zandvoort maakt nu gebruik van Hospice Haarlem... Hè? ...dat is uh, ja, ja. Uh, uh, aan de Dreveneemstenen, ...een hele mooie plek... Ja. ...maar um, daarvan wordt in de, in de informatiebrief gesteld... Um, ...om een goede hospice op te zetten... ...is er een bepaalde economische... ...men noemt het rendabel... ...rendabele exportatie nodig... Hè? Ja. En, ...en dan gaan we ervan uit... ...dat het allemaal binnen de huidige financieringsstromen... ...van de zorgverzekeringswet uh, werd, uh, plaats gaat vinden... Mm -hmm. En dan heb je een plek nodig voor een aantal bedden. En zoals de cijfers uh, uh, uh, daar in de brief nu gesteld worden, uh, is daar, klinkt een beetje raar in dit onderwerp. Hè? Uh, is er onvoldoende vraag? Nou, mm. Maar tegelijkertijd staat er in de brief ook uh, dat er onvoldoende communicatie is erover. Want dat er nog vele mensen niet bekend zijn met wat er allemaal mogelijk is bij ons in de regio. Mm. Dus um, ik zou zeggen werk vooral eerst eens aan uh, zodat uh, iedereen weet wat er mogelijk is. Mm -hmm. En trek dan de conclusie uh, welke vraag er is. Want dat kun je natuurlijk niet stellen als, uh, als, die, uh, als ook duidelijk blijkt dat niet iedereen weet wat er mogelijk is. Hè? Dus mm -hmm. daar moet in combinatie met huisarts, uh, uh, de welzijsorganisatie, et cetera... Nou ja, dat staat in die brief. Daar gaan, dat gaan ze in ieder geval oppakken. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Uh -huh. Ik ben ook blij met datgene wat erin staat over uh, hospicezorg. Uh -huh. Dat er uh, uh, met, met gebruikmaken van de, van de expertise van Hospice Haarlem. Uh, uh, gestart wordt met, uh, met een aantal projecten nog deze zomer. Uh -huh. Dus dat is echt heel concreet. Van hoe kunnen we nu samen met de huisartsen, de wijkverpleging. En, en, en met de gespecialiseerde vrijwilligers van Hospice Haarlem. Um, uh, daar een project van maken en uh, zorgen dat mensen thuis die zorg krijgen die ze nodig hebben. Hm? Nou, Dat is ook echt hartstikke goed. Het uh, blijft over uh, een hospice in Zandvoort. Um, en dan heb ik wel uh, wat moeite met het feit dat er uh, op deze manier naar de rentabiliteit gekeken wordt. En dat het blijkbaar niet economisch haalbaar is. En dan vraag ik me af of we als samenleving niet op een andere manier zouden kunnen zorgen dat het wel... Ja. Oh, maar nee. ja, word je, ja, dat wordt wo een uitdaging voor de toekomst. Ja, ja. Word je daar dan niet ook uh, gesterkt in het uh, verhaal... wat uh, Hugo de Jonge uh, van de week uh, of dit weekend nog gezegd heeft... dat uh, de zorg maar ingrijpend en fundamenteel veranderd moet worden... dus minder marktwerking. Ja. Is ja, dat ja, eigenlijk dat is ook... ook waar je naar uh, ja, verwijst in dit uh, verhaal? Absoluut, sowieso. Hè. Hm. Ik denk, vind ik dat als we alles... ...wat er in de maatschappij gebeurt... ...gaan terugrekenen naar wat kost het en wat levert dat in geld op... ...dan zijn we natuurlijk aan, beginnen we aan de verkeerde kant van de vraag. En mm. Ik denk dat je in coronatijd... ...dat we ons daar zeer wel van bewust zijn dat het daar niet om gaat. Je, hè, dit zijn zaken die, waarvan je niet altijd moet zeggen... Uh, um, ...iets moet altijd winst opleveren... ...iets moet altijd economisch verantwoord zijn... ...maar je moet vooral kijken naar welke vraag ligt er... Mm. ...vanuit de bevolking en hoe kun je nou met elkaar zorgen dat, dat die opgepakt wordt? Ja, eh, zijn de kansen dan eh, verkeken of eh, zie je nog mogelijkheden om eventueel... ...met, eh, met wat eh, ja, mensen eh, binnen die gemeente gaan dat, dat toch voor elkaar te krijgen... ...dat er dan wel een hospice in zijn antwoord eh, komt? Volgens mij gaat er iets eh, niet goed. Ja. Ja, ben je er nog? Goed, ben ik hier. Ja, ja, ja, de vraag was, de vraag was van, zie jij nog kansen voor uh, een, een mogelijkheid dat er toch alsnog een hospice ja. in wordt uh, komt? Ja, ik zie niet. Kijk, ik lees niet in de brief. Uh, ten eerste, dit is het voorstel natuurlijk van het college. En uh. ik ben blij dat er van de drie punten, dat er twee punten gewoon uh, voortvarend worden opgepakt. Uh. En als het gaat om het realiseren van een hospice, ja, hij is niet weg. Uh, er wordt nu gezegd, binnen de huidige financiering zien we die kans niet. Uh. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan leg je je daar neer of uh, je gaat op zoek naar nieuwe kansen. Nou, je kent mij zo langs Ik ben op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Mm -hmm. Dus de zaak is om met elkaar te kijken. Wat kan er dan wel? Mm -hmm. En ik lees dat Hospis Haarlem denkt aan uitbreiding in onze uh, regio. Mm -hmm. uh, want ook zij, zij komen dus. En dat is dus tegensteld aan het verhaal in Zandvoort. Mm -hmm. Zij zien een groeiende vraag. Uh, vanuit Haarlem zien zij een groeiende vraag. Vanuit, ja, maar zij, zij hebben... Uh, uh, uh, ...patiënten uit de hele regio. Ja, oké. Okay. Dus, dus, we, dus we, we zien de vraag groeien. Dus wellicht als we nu eerst eens goed gaan werken aan die communicatie... ...en zorgen dat mensen zich ook er bewust van zijn mm. uh, wat er allemaal mogelijk is. En, um, en om dan te kijken of we wellicht samen met Hospice in de toekomst... ...en wellicht zijn er ook andere initiatieven, uh, niet volgens de zorgverzekeringswet bijvoorbeeld... Waardoor we wel uh, hier aan uitbreiding ja. kunnen denken. En het zou zomaar kunnen zijn dat iemand uit Haarlem. Uh, zijn laatste uurtjes in Zandvoort uh, gaat doorbrengen. omdat daar capaciteit is. Ja, nou ja. En de capaciteit daar is nu natuurlijk tekort. Ja. Dus dat zou ja, uh, een win-win situatie kunnen zijn. Goed. We, we zouden nog heel lang over dit onderwerp uh, kunnen. Ik had, een, ik had ik nog nou, een ja. vraag, maar ik zit ook met de tijd. Dus ik moet, ja. ik moet helaas ja. ook het. Uh, <laughs> uh, nog één dingetje. En dat is. Hoe staat het met het nieuwe college? Ja, maar duurt het lang? Hè? Ja, dat kan <laughs> ja, ik me heel goed voorstellen. <laughs> ja, dat, dat ik denk dat, dat de de Sandwoord de nu op een gegeven moment wel klaar is een beetje met dat hele verhaal. Dus, uh, ik... ja, nou ja, goed, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja, mijn, mijn uh, my, my lips are sealed helaas. Dus ik, uh, begrijp ik begrijp het, maar, het, maar ik. Ik dat, hoop dat, dat we daar niets over zeggen. Nee. Maar de Partij van de Arbeid is ingestapt om, om te kijken hoe we met elkaar de schouders eronder kunnen zetten. Constructief. Er moet echt iets veranderen in de bestuurstijl. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken waar we ons druk over maken en dat vereist wel een beetje overleg. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, het, is, het is niet anders. Uh, we moeten voorlopig nog maar even wachten. Net als uh, bij een pausverkiezing Wachten op witte Rook uit het raadhuis. Rook, ja, ja. Ja, ja. En, en uh, misschien dat ze dus nu allemaal bij elkaar opgesloten uh, zitten. En net zo lang uh, bij elkaar zitten. Totdat er iets uitkomt. Uh, Goed, dankjewel nou, voor de. Ja, dus dat is niet waar. <laughs> Goed, dankjewel voor, uh, voor de bijdrage. Um, ik, ga, ik ga in ieder geval nog even afsluiten. wat betreft uh, dit uh, gedeelte van het uh, programma. Want ja, uh, het eerste uur uh, is voor bij. En dan moet ik dat ook eventjes keurig nee, afsluiten. Want ja, we hebben nog een uur te gaan met daar nog een herhaling in over het interview wat ik had met onze wethouder demissionair wethouder. Hij dat na vandaag ook niet meer, Gert-Jan Bluis over de Watertoren. Dit is Snoop Dogg en Pharrell met Beautiful. Tot aan het nieuws van 11 uur. Dag. Do it, have a glass, let me put you in the mood in. Little cutie, looking like a student Long hair, with your big fat booty Back in the days, you was the girl I went to school with Had to tell your mom, your sister, the cool that The girl wanna do it, I just might do it Hit her off with some pimp, pimp, fluid. it Mommy, don't worry, I won't abuse it Every up and finish, so you can watch flueless I laugh at these when they ask who do this But everybody knows who, girl, that you is Beautiful! Just move it, I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow, throw, and keep the flow moving. In a six foliage, baby, who we'll cruising? Body ragging, teary, you're blue, and had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she yelling, hollering, out snooping. Hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing. And we gon' be together until your mom's moving.